Vier uur door meegens met het NOS-journaal. Aartsbisschop Tutu heeft ongewoon fel uitgehaald... naar de regering van Zuid-Afrika, geleid door het ANC. Hij is woedend omdat de Dalai Lama geen visum heeft gekregen... om het land te bezoeken. Tutu had de geestelijk leider van de Tibetanen uitgenodigd... voor zijn tachtigste verjaardag. Volgens hem weert de regering de Dalai Lama onder druk van China. Onze regering is erger dan het apartheidsregime... omdat je van dat regime dit soort dingen nog kan verwachten, zei Tutu. De ANC-regering heeft Zuid-Afrika volgens de aartsbisschop te schande gemaakt. Zuid-Afrika moet zich scharen achter mensen die worden onderdrukt, zoals de Tibetanen sprak toe. PvdA-voorzitter Ploemen en partijleider Cohen hebben in een persoonlijk gesprek besloten de strijdbel te begraven. De twee spraken elkaar gisteravond na een telefonisch overleg van het partijbestuur. Bronnen rond de fractie zeggen dat Ploeme en Cohen hun kritiek over en weer hebben uitgesproken bestuur van de PvdA had gisteravond overleg over de uitlatingen van Ploemen. Ze noemde Cohen gisteren in de Volkskrant onder meer te weinig zichtbaar... en ook zou hij te weinig uit de partij halen. Verder is het volgens Ploemen geen uitgemaakte zaak... dat Cohen opnieuw lijsttrekker wordt. Leden van het partijbestuur delen de kritiek... maar ze vinden dat Ploemen die niet zo had moeten ventileren. In de East River in New York is een helikopter neergestort. Eén vrouw is om het leven gekomen... De piloot en drie passagiers konden nog worden gered. Het lichaam van de vrouw werd anderhalf uur na het ongeluk door duikers uit het gezonken toestel gehaald. Alle passagiers zouden Britse toeristen zijn geweest. De helikopter stortte kort na het opstijgen neer. Oorzaak is nog onduidelijk. Het weer vanaf bewolkt, maar in het noorden ook wat opklaringen. In het zuiden kan het wat regenen. Overdag ook bewolkt met kans op regen. Later breekt vanuit het westen de zon nog even door. 17 graden wordt het in het noorden en zo'n 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Nu al wakker...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 Deze week worden ook de Nobelprijzen uitgereikt. Maandag was het de beurt aan de geneeskunde. Gisteren de natuurkunde. En vanmiddag weten we wie de Nobelprijs voor de scheikunde krijgt. Vorig jaar wonnen Richard Heck, Aichi Negishi en Akira Suzuki. de meest prestigieuze onderscheiding voor hun onderzoek naar kruisverbindingen in de organische synthese. Dat zegt mij heel weinig en dat geldt waarschijnlijk voor u ook. En ook dit jaar zullen er tijdens de uitreiking weer heel veel moeilijke scheikundige termen over de tafel vliegen of de winnaars wat hebben kunnen betekenen voor ons dagelijks leven... dat vragen we aan professor Roeland Nolten van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Nolten, goedemorgen. Goedemorgen. Kruisverbindingen in organische synthese. Kunt u dat voor mij eens vertalen naar begrijpelijk Nederlands? Wauw, dat is inderdaad een heel moeilijk uh, iets. Uh, ik denk dat je het best kunt vergelijken met, uh, met een timmerman... die uh, gereedschap nodig heeft om iets in elkaar te knutselen, planken bijvoorbeeld... En zo hebben we chemische gereedschap nodig om uh, moleculen te construeren uit brokstukken. En wat deze Nobelprijswinnaars hebben gedaan, die hebben het metaal palladium gebruikt als een soort gereedschap, chemisch gereedschap... om molecuulblokstukken om te zetten tot een, uh, bijvoorbeeld een medicijn. En waarom heeft hij juist dit onderzoek gewonnen, denkt u? Uh, <tie> nou, dat dit wat to uh, praktische toepassingen heeft. Het is dus zo bij de Nobelprijs, dat je, dat staat in het lichaam van, uh, van Alfred Nobel als overzelfde scheikundige... ...daarin staat dat het enige praktische toepassing moet hebben... ...of eigenlijk enige, behoorlijk wat uh, praktische toepassing. En dit soort vindingen heeft... Uh, ...ja, behoorlijk is van veel waarde voor, voor de gemeenschap... ...omdat er medicijnen gemaakt kunnen worden op goedkope manier. Uh, ja, allerlei, allerlei stoffen, verven, bestrijdingsmiddelen... Dus ...die nodig zijn om, uh, om bijvoorbeeld schimmels van, uh, van planten te halen... ...en dat soort dingen. En uh, dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor medicijn... na nou, procent dat is een ontstekingsremmer en dat wordt op grote schaal gemaakt met, uh, met deze methode. En hoe lang besteden ze dan daaraan om organische synthese te ontwikkelen? Hoe lang, hoe lang doe je daarover? Nou, dat kan heel lang zijn hoor. Dit, uh, deze, deze vinding dateert al van 30 jaar geleden over. dus is vrij oud. Dus een, beetje, een beetje een conservatieve toekenning, moet ik zelf zeggen hoor. Maar dat is bij chemie heel vaak zo. Bij, fysici is dat, uh, bij de fysische toekenning is dat wat anders. Hoe lang ze erover doen, ik denk dat ze daar een jaar of 10, 20 aan hebben gewerkt... uiteindelijk ...om een hele goede methode te ontwikkelen. Dus soms kan het heel snel, maar in dit geval was het uh, vijf jaar werk. Dus de Nobelprijs voor de scheikunde is wel echt een levenswerk, elke keer weer. Nou, in, in de regel wel ja, dat kun je wel zeggen eigenlijk, ja. Ja. En dat... wordt dat dan nu ook gebruikt? Bijvoorbeeld die, die, die organische synthese, de winnaar van vorig jaar, wordt dat dan ja. nu ook toegepast? Ja, het wordt toegepast. Dus het uh, maken van. laten we zeggen, uh, wat men probeert te doen is. Uh verbindingen tegen kanker. Taxol is zo'n heel bekend voorbeeld, Wat je moet isoleren uit, uit planten, uit de taxisplanten. Dat is heel ingewikkeld. Het kost daarom heel erg veel geld. Zo'n behandeling is geloof ik al 20.000 euro. Dus als je zo'n medicijn goedkoper kunt maken en op grote schaal kunt produceren, ook met name, dus dat is lastig bij je taxol, ja, dan heeft dat enorm veel voordeel. En daar zijn die chemici dan voor nodig omdat, uh, om al die methodes te ontwikkelen, die technieken, om dit soort stofjes uh, eenvoudiger, goedkoper te maken. En Heel vaak heb je bij in de chemie ook zo dat je heel veel stoffen gebruikt die milieubelastend zijn. En dat wil je eigenlijk niet. Hè? Je wilt het schoon doen en goedkoop. En uh, met dit soort nieuwe methodes waarbij metalen worden gebruikt, in dit geval palladium is een heel bijzonder metaal, dan kun je dat wat, uh, kun je dat wat, wat beter doen. Ja. Laten we overgaan naar dit jaar. Vandaag wordt de Nobelprijs uh, weer toegekend. Het is, is natuurlijk nooit een, echt een uh, genomineerde lijst, maar wie denkt u dat de kansen hebben zijn? Ja, ik kan alleen maar zeggen wat, wat, wat, uh, wat mijn twee voorkeuren zijn. Yeah. Uh, de eerste, dat is uh, professor Craig Venter. En dat is eigenlijk een biochemicus. Het, het is wel zo bij de Nobelprijs dat dat uh, meestal dat gebied dat wisselt van jaar tot jaar. Dus vorig jaar was het organische chemie. Ik denk dus dat het dit jaar niet organische chemie zal zijn. Het zou weer kunnen zijn eh, biochemie bijvoorbeeld. En ja. dat is uh, Craig Venter. Die heeft uh, nieuwe methodes ontwikkeld om de basisvolgorde op het. Uh, uh, op het genoom te bepalen. Heel snelle methodes. In 1995 heeft hij, vol, dat was geloof ik in 1995, heeft hij voor het eerst een bacterie. E het eerste levende organisme, daarvan heeft hij de basisvolgorde bepaald. Dus de genetische informatie die op, de, op het genoom ligt. Op, op, het, op, het, uh, op de chromosomen liggen. Ja. En in uh, 2001 was hij degene die een van de twee publicaties die het menselijk genoom volledig in kaart hebben gebracht. En heel mooi, in 2010 heeft hij voor het eerst een synthetische bacterie gemaakt. Dus een bacterie die zich kan vermenigvuldigen En het genoom daarin is helemaal synthetisch gemaakt. En dat is natuurlijk uh, heel erg mooi. En uh, ja, Dan kun je vragen, wat heb je daaraan? Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan, aan toepassingen. Als je zo'n bacterie bijvoorbeeld olie kunt laten maken... dan uh, kun je daarmee uh, op grote schaal... Oliematen. bio Biobrandstof bio maken, bijvoorbeeld een hele... Een eenvoudige, milieuvriendelijke, goedkope manier. en Dat zou een, een hele mooie toepassing zijn. Dus ja. uiteindelijk ja. kunnen we dit vol terugzien in de wereldindustrie? Ja, ik denk het wel. Dat heeft een enorme praktische toepassing. Dat is ook precies wat de Nobelprijs graag wil, uh, wil zien. Hè? Dus wat, wat Alfred Nobel graag wilde zien. Dus dat je dit soort maatschappelijk belangrijke toepassingen kunt... Uh, dat, dat je het honoreert. Dat was, uh, dat was eigenlijk zijn, uh, zijn legaat. Vanmiddag wordt in Oslo bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de scheikunde krijgt. Professor Roland Nolte, dank u wel. Het is acht minuten over vier en tijd voor het krantenoverzicht en daarbij is aangeschoven bij mij Robert Schrijver. Ja, terwijl we wachten op de eerste zonnestralen in het oosten rollen de ochtendbladen van de persen. We nemen ze alvast even met u door. Te beginnen met de Volkskrant. Die schrijft dat, er een, vol, dat een voorschool voor peuters en kleuters niet werkt. Het speciaal onderwijsprogramma om te voorkomen dat de kleuters met een taal- en rekenachterstand aan de basisschool beginnen, blijkt nauwelijks effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek naar zulke scholen in Utrecht. Dit komt vooral omdat de leerkrachten en groepsbegeleiders hun taken niet goed genoeg doen. De leerlingen worden onvoldoende gestimuleerd en werken te vaak in te grote groepen. Utrecht wil nu extra investeren in betere leerkrachten. Na buschauffeurs en ambulancepersoneel zijn nu ook de boswachters niet meer veilig. Dat meldt de spits vanochtend. Het geweld tegen de boswachters neemt in ras tempo toe. Natuurmonumenten is zelfs bezig met een officieel meldpunt voor dit geweld. Veel voorkomende incidenten zijn verbaal geweld, gericht inrijden op de boswachter met een crossmotor. en ander fysiek geweld zoals slaan met een hondring. Staatsbosbeheer wil meer toezicht in de bossen. maar is bang dat dat door de komende bezuinigingen onmogelijk wordt. De Telegraaf gaat verder met de digicrisis bij de Nederlandse overheid. De branchevereniging van ICT-bedrijven waarschuwt, waarschuwt dat de overheid niet de juiste technische kennis heeft om beveiligingsproblemen te voorkomen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de digitale inbraak bij DigiNotar, het bedrijf dat veiligheidscertificaten van veel overheidswebsites uitgaf. De overheid kan de beveiliging echter niet totaal naar zich toe trekken publieke instellingen en commerciële ondernemingen moeten samenwerken... om de razendsnelle veranderingen op het web bij te houden. Naast de digitale veiligheid mag Den Haag zich vandaag ook richten op het ontslagrecht. Het CDA dient namelijk een wetsvoorstel in om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Dat staat vandaag in Dagblad Trouw. Volgens het voorstel moeten werkgevers die niets aan scholing van hun werknemers doen... meer betalen als ze mensen moeten ontslaan. Het onderwerp ligt gevoelig binnen het kabinet... omdat de PVV het ontslagrecht niet wil wijzigen... Minister Kamp van so Sociale Zaken wilde al eerder het voor werkgevers makkelijker maken... om hun werknemers te ontslaan en weer aan te nemen als flexibele kracht. Maar de PVV stak daar eerder dit jaar met de linkse oppositie een stokje voor. Tot slot meldt het AD dat criminelen de goede doelen steeds vaker zien als prooi. Daarom onderhandelt Stichting Collecteplan met de banken... om de opbrengst voortaan te laten ophalen door geldtransportbedrijven. De, sch de schrik zit er goed in bij de collectanten... na een brutale roof bij KWF-kankerbestrijding in Den Haag... Daarbij werd 50.000 euro buitgemaakt. Om de angst bij de collectanten weg te nemen... worden de opbrengsten binnenkort misschien vervoerd... door een bewapende transport, transporteur. Mag dat geen vruchten afwerpen... dan kan er altijd nog gedacht worden aan de digitale collectebus. Je kan bijvoorbeeld sms'en naar een nummer om geld te doneren... of je hebt een collectebus waar je kan betalen met de chipknip. En tot zover het krantenoverzicht met Robert Schrijver. dankjewel. Het is 11 minuten over 4 uur luister naar Nu al wakker op Radio 1 straks alles over de verkiezingen van Denemarken de grenzen gaan weer open eerst workshop met Poor Lino Lino Royxop op Radio 1. U luistert naar Nu Al Wakker. En straks over het nieuwe vloeken, want dat uh, wordt helemaal anders in 2011. Maar eerst gaan we naar Denemarken. Denemarken kent sinds deze week officieel een nieuwe regering. Premier Helle Torning-Smit presenteerde van maandag haar nieuwe ministerploeg. En een van de eerste beloftes die ze maakt in het, is het terugdrijven van het besluit om grenscontroles weer in te voeren. Thomas Moerman is journalist in Aarhus in Denemarken. Thomas, goedemorgen. Hallo. Het besluit om de grenzen te sluiten Het was nog maar net ingevoerd door de vorige premier. En nu wil de nieuwe premier er wel weer vanaf. Ja, nou ja, het, het komt natuurlijk ook omdat uh, het is natuurlijk een, een, een, nogal een wisseling van een rechtse regering naar een, li uh, een linkse regering. Dit was een, uh, een initiatief dat vooral door de Deense Volkspartij was uh, ingevoerd. En dat past natuurlijk helemaal niet binnen het beleid van, van een linkse partij. Dat zou. Ja, dat zou ik niet in. Als je het naar een Nederlandse context zou uh, verhuizen, zou het ook niet passen als bijvoorbeeld de PvdA nu opeens zou reageer, uh, regeren. Want immigratie is een minder een issue voor de linkerkant? Ja, ja, dat is eigenlijk precies zoals in Nederland. Um, de, de, ja, ze zijn gewoon wat soepeler. Um, ze zijn niet zo uh, van de, de buitenlanders buiten houden. Uh, en dat is uh, het grote verschil tussen links en rechts, ook hier in Denemarken. Vindt rechts dat Denemarken dan veel heeft te maken met uh, immigratieproblemen? Uh, dat vinden zij wel, zoals ook uh, in Nederland de rechtse partijen dat vinden. Uh, het zijn, ja, ze, hebben, ze, voelen, ze voelen zich niet fijn uh, met de buitenlanders die hier wonen. Uh, buitenlanders pakken de banen over, et cetera. Je kent de argumenten wel, eigenlijk dezelfde die we ook hier... Uh, in Nederland hebben we, uh, wat nog altijd meespeelt, natuurlijk ook de, de dreigingen die na de, de cartooncrisis uh, uh, speelden. Uh, met elke Deen die je praat, die beginnen eigenlijk altijd over de, de cartooncrisis. En dat heeft een grote impact op hun gema gemaakt. Uh, eigenlijk, eigenlijk vergelijkbaar met wat bij ons met Theo van Gogh gebeurde. En sindsdien hebben ze gewoon een, wat meer angst voor uh, ja, immigratie. In welke vorm dan ook. De rechtse regeringen de afgelopen tien jaar worden ook wel gezien... als de meest succesvolle regeringen van Denemarken alle tijden aan de andere kant. Uh, ja, maar heeft dat met uh, de grenscontroles te maken? Dat kan je afvragen. Want dat is eigenlijk alleen maar een, een laatste strohalm geweest... misschien wel om nog die verkiezingen te winnen. Zou dat kunnen dat het gewoon een campagnestunt is geweest, de grenscontroles? Uh, ja, het lijkt er natuurlijk wel op dat het uh, een beetje symboolpolitiek was van de rechtse regering... Um, Officieel was het vooral gedoeld op illega om illegale immigratie tegen te houden. Maar illegale immigratie, die heb je maar weinig hier. Nou, het weer openstellen van de grenzen, dat is natuurlijk niet het enige wat deze regering gaat doen. Wat gaan zij de komende kabinetsperiode nog meer doen in Denemarken? Ze, gaan, uh, ze willen net als uh, Nederland Afghanistan uit. Uh, in 2014 moet dat gebeuren. Uh, er zijn veel maatregelen die te maken hebben met... Uh, met het milieu, zo komt er een, een vliegtax. Uh, uh, auto's worden goedkoper als ze uh, efficiënter rijden. Uh, maar er blijft ook een hoop in plaats. Bijvoorbeeld de, de, de uh, maatregelen die de rechtse regering heeft genomen uh, rondom het, uh, het werk. Zoals het pensioen en uh, meer arbeidsgerelateerde wetgeving. Die blijven gewoon in stand. En verder um, gaan ze geld investeren om meer werkplaatsen. Te creëren. En dat is toch wel een beetje een wat linksere maatregel om uh, in te spelen op die economische crisis. Ja, linkse maatregelen voor Denemarken dus. Het staat dus op het punt van een frisse politieke winst zogenaamd. Thomas Moerman uit Aarhus, bedankt voor de toelichting. Vloeken en hard schelden mag vandaag echt niet. Vanaf vandaag is het namelijk feest bij de bond tegen het vloeken. Vandaag wordt tijdens het symposium de taalbewuste school gevierd dat de bond al tien jaar strijdt tegen vloeken op school. Piet van Sterkenburg deed jarenlang onderzoek naar vloeken en schelden in Nederland en in België. Meneer Sterkenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het eigenlijk wel zin om met een opgeven vingertje kinderen te vertellen dat vloeken heel erg is? Uh, je kunt uh, kinderen van alles duidelijk maken waar het uh, de taal betreft. En je kunt ze ook leren dat er in taal uh, formele varianten zijn en informele varianten. En je kunt ze ook leren dat er in taal woorden zijn waar andere mensen zich aan... Ergeren. En je kunt ze dus leren dat het niet noodzakelijk is dat ze woorden gebruiken die uh, min of meer respectloos zijn ten opzichte van christenen bijvoorbeeld. Ja. Maar het is toch niet, niet is toch zo fijn om af en toe flink te vloeken? Ja, het is, het is begrijpelijk dat je zo af en toe je emoties uh, kwijt wilt... en dat je, die, dat je jezelf wilt ontladen. Uh, maar daar hoef je natuurlijk niet altijd krachttermen voor te gebruiken. Het curieuze van, uh, uh, van vloeken, verwensingen enzovoorts... is dat je ze gebruikt op die momenten dat je de zelfbeheersing verliest. Uh, dus een, een kort moment laat je jezelf gaan. Je weet eigenlijk uh, dat je bepaalde woorden in sommige contexten absoluut niet uh, moet en wilt gebruiken. Maar toch gebeurt het. En dan, uh, ja, dan, dan loop je dus het risico uh, uh, dat je andere mensen uh, uh, choqueert. Maar voor jezelf kan het uh, buitengewoon prettig zijn, uh, omdat je, uh, je je frustraties, je woede, je angst uh, op die manier kunt ventileren en niet op de vuist hoeft te gaan met Anderen. Je laat er natuurlijk ook wel veel stress van gaan, denk ik, als je, als je even alles eruit gooit. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, als ik mijn teen tegen de deurpost stoot, hè, dan uh, ben ik een... Uh een verwensing kwijt voordat ik er zelf erg in heb. En dat doet pijn en dat wil je afreageren. En Hetzelfde komt voor natuurlijk als je buitengewoon grote moeilijkheden hebt op je sportclub of in je werkkring een hekel hebt aan je baas. Nou, dan wil het wel eens gebeuren dat je krachttermen gebruikt om ja, je boosheid op de een of andere manier duidelijk te maken. En dan is het natuurlijk prachtig als anderen je erop attenderen dat je dat niet behoort te doen, maar je bent ook maar een mens. Wat zijn dan bijvoorbeeld goede krachttermen om te gebruiken... als we het dan toch doen? Ja, over het algemeen zijn dat woorden die ronken. Waar veel R's in voorkomen. Waar veel donkere klanken in voorkomen. Dus het type Rotterdam als alternatief van de bond tegen het vloeken... voor de GVD-vloek, die doet het nog steeds goed. En wat je tegenwoordig veel vaker ziet is ook met name bij de jeugd, dat ze een toevlucht nemen tot allerlei termen uit het Engels en dan komen dus shit en fuck en uh, dat soort zaken die komen enorm sterk naar voren Daarnaast gebruiken we dan hier in Nederland, en daar zijn we tamelijk uniek in, in de wereld, allerlei verwensingen met de, de vreselijkste ziektes. En die herhalen we dan ook vaak nog dubbel op. Dus je kunt zeggen, krijg de pestpokken kankertering of iets dergelijks. Je hoeft niet altijd te zeggen, krijg de kleren, je stapelt het op. Huh? In, die, in die verwensingen om duidelijk te maken dat er gradaties zijn in boosheid. En hoe vaker uh, en hoe meer ziektes je in één verwensing gebruikt, uh, hoe bozer uh, je in feite bent. Dus en de, is... Vlaming doet, de Vlaming doet dat nog. Uh, met, met, met de christelijke vloek, hè. Die, die, die gebruikt miljarden en die gebruikt uh, non-de-nieu. En dat kan leiden tot Godmiljarden maken nakende non-de-nieu, als één vloek bijvoorbeeld. Ja, maar u pleit dus eigenlijk dat Rotterdam als scheldwoord wordt gebruikt voortaan? Nou, dat bepleit ik niet. Dat bepleit de bond tegen het vloeken. Die, die uh, proberen dus uh, zoveel mogelijk uh, termen te vermijden die uh, wat zij noemen uh, de naam van God ijdelig gebruiken. Dat willen ze niet. En in plaats daarvan zoeken ze naar een alternatief. En Rotterdam is een van de alternatieven waarvan ze denken dat die uh, dezelfde emotionele... Uh, zaken uh, in feite kan, kan laten ontglippen als een zware GVD-vloek. Uh, maar alles is dus geïnspireerd uh, door uh, de tien geboden, die dus uh, een christen verbieden om ja. de naam van God ijdel te gebruiken. Nogmaals. Maar tot slot, welk geld wordt gebruikt in u zelf het liefst? Als het er dan toch even uit spelen. Wat, wat ik zelf het liefst gebruik? Ja. Ja, er zijn een paar poëtische vloeken. Ik krijg een loopoor van hier tot Hollandspoor, vind ik wel heel erg aardig. Die is inventief, en krijg, ja. En krijg polio aan je Jodokio. Die, die uh, staat bij mij ook niet op de laagste plaats in het klassement. Nou, die vind ik wel vrij ernstig. Uh, meneer, dat, uh, dat, dat kan toch niet zo zijn, meneer Van Sterkenburg. Dat kan niet zo zijn. Dat vind ik wel. Dat is toch wel een vrij erge verwensing om iemand ja. polio op zijn jodokio te wensen. Ja. Ja, ik vind dat er we nog wel veel ernstige verwensingen zijn. En die zijn, er in de... en die zijn er inderdaad. Rotterdam toch aan toe. Vandaag stelt de bond tegen het vloeken. De kwestie toch nog maar eens centraal tijdens het symposium. De taalbewuste school. Meneer Sterkenburg, krachtthermodeskundige, Dank u wel. Ja, het is inmiddels zes voor half vijf. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker, om op WNL. Straks hoort u hier alles over het mbo-onderwijs. En we gaan vooruitblikken op een bijzondere interland vandaag. Nederland tegen Rusland in het curling. Maar nu eerst Adel met Albureding. Adel, op Radio 1, u luistert naar Nu Al Wakker. En het is één minuut voor half vijf. En dat betekent tijd voor het... Het nieuwsminuutje. In de Amsterdamse haven aan de Westhavenweg... is een persoon te water geraakt aan een ongeluk... met het laden of lossen van kolen. Een binnenvaartschip zou tijdens het overhevelen gebroken zijn... waardoor twee mensen in het water raakten. Eén daarvan staat ondertussen weer op het droge. De brandweer zoekt nog met duikers naar de tweede persoon. We houden u het komende uur op de hoogte van de situatie. De brand aan de Rotterdamse 2-bosstraat is onder controle. Om kwart voor twee brak het vuur uit in een appartementcomplex in de Afrikanenbuurt. Alle inwoners van het pand konden door de brandweer in veiligheid gebracht worden en na anderhalf uur kon het zijn brandmeester worden gegeven. En een helikoptercrash in New York heeft gisteren een slachtoffer, één slachtoffer geëist. De helikopter had vijf mensen aan boord, waarvan er vier konden worden gered door toegesnelde hulpdiensten. Het lichaam van de vijfde inzittende, een vrouw, werd later gevonden. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. Een functionaris liet weten dat er helder weer was... en weinig wind tijdens de vlucht. Het nieuwsminuutje. Ja, met Robert Schrijver, onze actualiteitsredacteur... en die houdt eh, al het nieuws bij, met name wat er aan, aan de hand is... in Amsterdam, waar nog steeds iemand vermist wordt in het water. Een grote stapel vol met fietsen en dan daar nog gras overheen. Nee, het gaat hier niet over een opruimactie van fietsen... die in de gracht zijn gevallen. Beeldend kunstenaar Jan-Erik Visser onthult vandaag... op het terrein van afvalverwerker Roteb in Rotterdam... zijn bijzondere kunstwerk dat compleet gemaakt is van afval. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. U had zeker materiaal genoeg van het afvalverwerkingsbedrijf? Uh, ja, zeker, zeker. Er worden veel dingen uh, weggegooid, zoals u weet. Zoals u uit eigen ervaring wellicht ook weet. Uh, en uh, daar valt een hoop mee te maken. Dat doe ik al uh, heel erg lang... Dus dit was een uitgelezen kans voor mij om uh, dat eens wat groter te gaan doen ook. En wat voor ja. materiaal heeft u gebruikt? Wat ligt er allemaal tussen die afvalverwerking? Ik, heb, uh, ik ben begonnen met uh, de basis is de oude trap uit het gebouw dat gerenoveerd is. Dan heb ik daarop, uh, die trap ligt daar, die is 4 bij 4 meter. Die is 40 centimeter dik. We hebben in de loop der jaren heel veel mensen van de rood op heen gelopen. En ja, dat vond ik wel een mooi eerbetoon, naast dat het ook simpelweg uh, heel veel beton is wat je kan gebruiken. En uh, uh, wat je gewoon al hebt. Dat is de basis, dat is de verdiening. daarop is een uh, sokkelgebouw gebouwd. Uh, dat bestaat uit puin. Dat puin dat is van hetzelfde uh, renovatieproject, van hetzelfde uh, dienstgebouw gemaakt. Ik kreeg een grote container met puin. En daar heb ik 123 elementen mee gemaakt van 33 bij 32 bij 14 centimeter dik. Hoe ingewikkeld is uh, dat dan? Hoe ingewikkeld is het als u dat afval krijgt om daar dan ook een kunstwerk van te maken? Uh, nou, voor mij is dat niet ingewikkeld, want ik kijk niet anders dan naar afval. Dus ik al heel lang, of maak al heel lang beelden van mijn eigen vuilniszak, uit mijn eigen vuilniszak. Uh, dus voor mij is het heel normaal om naar afval te kijken. Zou ik dat ook ja. kunnen doen? Absoluut. Zeker. Zeker. Ja. Dus ja. we kunnen ook gewoon op een hele creatieve manier voor te gaan recyclen. Dat is heel erg waar wat u zegt. Ja. En het is niet alleen dat we het kunnen, maar ik denk dat we het moeten. Ja. Ja, waarom moeten dat, we dat? Uh, nou, omdat grondstoffen uitgeput raken, zoals u weet wellicht. Uh, de bevolkingsgroei mondiaal die neemt te hard toe... dat je niet meer dingen in de vuilverbranding, in de brand kunt steken... en daarmee voor altijd verloren gaan... Maar je moet ze juist gaan uh, hergebruiken, ja. Nu gooi je er ook planten op uw kunstwerk wat vandaag wordt uh, gepresenteerd. Hoe kan ja. dat? Uh, dat is, uh, ja, ik zei het hier wel tegen een van uw medewerkers. Dat is gewoon een soort van diamant. Wat is aangebracht uh, op die sokkel die ik net probeerde te beschrijven. Uh, daar zitten die fietsen verpakt in plastics... En die plastics die worden gerecycled in Engeland, daar staat een fabriek, en dat doen ze prachtig. Dat wordt een materiaal waar je planten op kunt laten groeien vanwege de hoge poreusiteit van het materiaal. En wat voor reacties krijgt u hierop op uw kunstwerk? Hebben mensen het al gezien? Uh, zeker, ja. Het is al wel uh, de tijd we te zien. Uh, ja, men vindt het uh, verbazingwekkend, uh, op zijn zachte gezicht. En uh, het is ook voor veel mensen een, uh, ja, een heel opmerkelijk ding... Wat, uh, wat als je er eenmaal ook uh, heel goed van begrijpt dat het allemaal afval is... Uh, ja, toch wel, wel heel prettig valt. Ja. U bent kunstenaar. Um, dat beroep staat redelijk onder druk op dit moment. Heeft u er ook een beetje goed aan kunnen verdienen? Ja, ja, ja, dat is een goede vraag. Uh, nee hoor, dit is gewoon een heel heel, uh, hoe heet zoiets, bescheiden project in alle opzichten. Nee hoor, dat is geen uh, een kunstenaar zijn. Dat is uh, geen vetpot. Nee. Kunst is geen vetpot, maar vanaf vandaag kunt u in Rotterdam... wel het Roteb Eco-monument gaan bekijken. Kunstenaar Jan-Erik Visser, bedankt en succes. Het is woensdag en het is precies vier over half vijf op die woensdag... De dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast op dit vroege tijdstip voor het doorgenomen. Laten we eens beginnen met Vrij Nederland. Bij Vrij Nederland verschijnt deze week voor het eerst de Mediagids. In deze bijlage selecteert de redactie de beste online bronnen bij het nieuws van de week. De Mediagids moet de weg wijzen in het enorme aanbod op internet... op basis van actualiteit en de interesses van de lezers in politiek en cultuur. Elke week gaat de redactie dan een aantal actuele onderwerpen vaststellen. En deze week beginnen ze met hoe actueel kan het zijn? Alexander Klubbing, hij is al overal geweest met zijn iPhone en ook dus in Vrij Nederland. Hoe zorg je namelijk voor dat je 40.000 volgers krijgt? Hij legt het uit. Daarnaast links over Helle Hazen en natuurlijk allerlei bronnen in de mediagids over 60 jaar televisie. En dan de Nieuwe Revue. Zij komen met een lijst van de dertiende groenste rijken. Volgens quote-hoofdredacteur Sjoerd van Stockholm is de geitenwolle sokkengeur er vanaf. Willem-Alexander gooit hoge ogen, maar op nummer 1 staat Marcel Brenningmeijer, een telg uit de, de CNA-familie. En op de cover van Nieuwe Revue een foto van John Mieremet, de vermoorde voormalig topcrimineel. Het verhaal gaat over het laatste jaar van Mieremet en de pakkende quote op de voorpagina. kan je, ik schiet je zuster wel dood. Dat is weinig vrouwelijkmakend. En dat geldt trouwens ook voor het interview met Albert Verlinden. Ook daar word je niet heel vrouwelijk van. Het gaat namelijk over de dood van zijn zwager, Antonie Kameling. Het zou een vraag kunnen zijn die onze WNL-verslaggever Cecile van der Grift stelt. Hoe ziet een gezin er anno 2050 uit? UV-onderzoeker Jan Latte heeft wel een idee. Tegenover HP De Tijd zegt hij dat vrienden een soort substituut van familie zullen worden. Nou, ik heb heel weinig vrienden, dus dan verandert het niks. Het thema gezin zit ook in andere verhalen in haar bij de tijd. Zo zijn er vijf partietten van verschillende typen gezinnen. En dat is dan weer een ander verhaal dan het over botox. Dat verhaal heb ik dan met buitengewoon veel belangstelling gelezen. Ja, ben je geïnteresseerd in botox? Ja, voor de toekomst. Want wat blijkt? In Brazilië wordt nu dus gewoon overwogen... om cosmetische chirurgie tot een basisvoorziening te maken. Um, en hoe het dan precies in Nederland is gesteld, dat staat in HP De Tijd. En eigenlijk is daar de conclusie van dat het in Nederland allemaal meevalt. We doen een soort hype dat iedereen aan de botox is. Maar in de praktijk is dat helemaal niet het geval. We vinden het eigenlijk te nep. Eigenlijk is dat wel een beetje het geval. En als je het verder wil lezen, dan moet je de weekbladen maar aanschaffen. Want tot zover de weekbladen van deze week. Hij is de landelijk ambassadeur van het middelbaar beroepsonderwijs 2011. De eer viel gisteravond Bas Habets ten deel... Hij werd door een vakjury gekozen uit 50 kandidaten. De 21-jarige student Sport en Bewegen heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn inzet voor goede doelen. En de manier waarop hij zijn studie combineert met zijn sociale betrokkenheid. Bas, goedemorgen en bovenal gefeliciteerd oh, met je joe, sap. Ja. ja. En je hebt 2500 euro gewonnen. Wat ga je daarmee doen? Uh, nou, Ik, ik uh, zal eerst, uh, eerst dan gaan kijken of ik dat uh, kan gebruiken voor mijn... Uh, ja, uh, ...acties en, en uh, dingen die ik organiseer op het gebied van goede doelen uh, en sport. En om uh, misschien uh, ja, nieuwe acties daar uh, mee te gaan organiseren. Zoals? Nou, ik zit dan denken bijvoorbeeld aan een, een, een soort uh, groot evenement... ...waar uh, vooral kinderen aan mee kunnen doen om, om uh, in ieder geval duidelijk te maken... ...dat het uh, bijzonder is dat ze hier in Nederland... Uh, zomaar kunnen sporten en dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat het kan. Maar dat er eigenlijk in andere landen op de wereld uh, kinderen... dat het niet vanzelfsprekend is dat daar uh, gesport kan worden. Maar je gaat wel een, een soort sportproject beginnen? Ja. En welke sport? Nou, dat, dat kan gevarieerd zijn. Dat, uh, ik ben met name zelf zwemmer, dus uh, daar zal misschien als uh, eerste iets uh, mee gebeuren. Maar uh, eigenlijk uh, vind ik alle sporten wel belangrijk. Nu ben je vanaf vandaag ambassadeur van het mbo-onderwijs in Nederland... Wat gaat dat inhouden voor jou? Nou, ik zal uh, sowieso uh, in, de, veel in de media verschijnen op het gebied van, van MBO. En uh, ik zal het MBO vertegenwoordigen dit, uh, dit jaar. En wat is de boodschap die je daarbij naar buiten wil brengen? Wat wil je over het MBO dat iedereen in Nederland weet? Nou, ik uh, denk dat ik naar buiten wil brengen dat het uh, MBO meer is dan alleen uh, naar school gaan. En dat het ook is uh, dat je met je beroep. Uh, ...dingen kan uh, bereiken om anderen te helpen en, en uh, iets te doen voor de maatschappij. Het mbo heeft natuurlijk wel een heel slechte naam. Hè? Dat, dat eigenlijk gaat van alles mis. Heel veel mensen zijn ongemotiveerd. De leraren deugen niet. Ja, maar ik denk dat, uh, dat ik juist wil laten zien dat het mbo heel krachtig is. En dat er heel veel mensen zijn die juist uh, ja, praktisch zijn ingesteld en een heel... Uh, veel willen bereiken en, en, en ook uh, midden in de, in de maatschappij staan en, en juist de, de, de ruggengraat zijn van, van, uh, van werken Nederland. Dat ben jij natuurlijk ook, want je bent nu gekozen dus tot landelijk ambassadeur. Maar hoe ben je dat nou geworden? Want er waren 50 mensen. Was het een soort wedstrijd? Moest je je inschrijven? Uh, nou, er kon vanaf uh, van mij, uh, vanaf juni ge gestemd worden via het internet. Uh, www.mbho.nl. En uiteindelijk. Uh, ja, degene met de meeste stemmen, daar werd een, een top 3 uit samengesteld. En uiteindelijk uh, zat ik daar niet bij, maar ik ben uh, door de winnaar van vorig jaar, uh, heb ik, daar heb ik een wildcard van ontvangen. En uiteindelijk ben ik dus bij de top 4 beland en uh, door, de, door de vakjury uh, gekozen als uh, uitblinker en ambassadeur voor het uh, nieuwe jaar. En wat kreeg je van de jury te horen? Nou, dat het bijzonder was dat ik uh, mijn uh, opleiding en mijn spieren uh, eigenlijk uh, inzet om uh, sociale uh, betrokken projecten op het gebied van sport uh, uh, te doen en, en uh, onder de aandacht te brengen. En je ziet mbo zeg je net hè, als ruggengraat van werkend Nederland. Is dat een motto die je zelf hebt of is dat jou opgelegd door de organisatie? Nou, dat is, uh, dat is iets wat ik zelf vind, maar het is ook eigenlijk waar het, uh, de, de mbo-organisatie voor staat. Dat, het gewoon, ja, dat, dat zijn de, dat is de grootste groep eigenlijk die in Nederland werkt. En uh, dat het, het grootste deel van de maatschappij heeft natuurlijk een mbo-opleiding. Dus dat, dat is toch wel uh, ja, de basis waar, uh, waar heel veel bedrijven, denk ik, uh, het mee moeten doen. En wat ga je nu vandaag als je allereerste dag als ambassadeur van het mbo, wat ga je doen vandaag? Maar nou, ik denk dat ik vandaag eerst uh, alles uh, rustig ga bekijken uh, ja, en, en uh, bedenken wat ik me in ieder geval met het uh, gewonnen geld ga doen. Hoe ik de invulling daar aan ga geven en uh, maar een beetje gaan genieten van uh, het uh, eerste mm -hmm. dag ambassadeur zijn. Nou, dat doe dat dan vooral Bas Habits. Want je bent ambassadeur of je bent het niet. En de promotor van het NBO dus komend jaar. Dankjewel. Het is tien over vijf en u luistert naar Omroep WNL op Radio 1. Straks hoort u alles over het EK Curling, het meest onderschatte sport op ijs uit Nederland. Maar eerst gaan we naar de Killers met Human. I was broad, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear. Met Human op Radio 1. Nu al wakker. Bij nu al wakker besteden we maar al te graag aandacht aan sporters die namens Nederland op het hoogste niveau strijden. Dan zijn we de beroerdste ook niet om sporten onder de loep te nemen die juist te weinig aandacht krijgen in Nederland. Ja, en tot vandaag. Want in Denemarken wordt op dit moment het EK Curling gehouden. Ja, U hoort het goed. Curling. En wie doet er aan mee? Inderdaad, Nederland. We gaan het eens even over hebben met een van de beste spelers uit de Nederlandse ploeg. Mark Nelemans. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even bij het begin beginnen. Kun je in drie zinnen uitleggen wat is nou die gekke sport curling? Um, wat is nou curling? Curling wordt vaak omschreven als schaken op ijs. Uh, daar komt het een beetje op neer. Er zit heel veel strategie in. Het is een teamsport. Waarbij zowel individuele kwaliteiten als teamkwaliteiten heel erg belangrijk zijn. Uh, het gaat om finessen. Ook om uithoudingsvermogen en vooral ook mentaal uithoudingsvermogen. Dus het gaat om die puk op dat ijs die je dan met een soort bezempje naar voren moet brengen. Dat is toch een beetje hoe het gaat? Um, het, je hebt een baan van 42 meter lang. En aan het einde van die baan daar staan grote cirkels op het ijs geschilderd. Of onder het ijs geschilderd moet ik eigenlijk zeggen. Um, en je hebt per team, je speelt met twee teams van vier tegen elkaar. En per team heb je acht stenen. Uh, dus acht schijven om het zo maar te zeggen. Wij noemen het gewoon stenen per ronde die je naar de overkant mag schuiven over het ijs. Um, en dan is het aan het einde van de ronde de bedoeling... dat je in die cirkels dichter bij het middelpunt ligt dan je tegenstander. Nou, om die stenen een beetje te helpen om ze op de goede plek te krijgen... wordt erbij geveegd. Dat is niet om het ijs schoon te maken, maar dat is om het ijs op te warmen. En door dat vegen blijft die steen wat langer door doorglijden. Omdat je door die opwekking van die warmte, door die wrijving die je met het vegen creëert een soort waterlaagje creëert op het ijs waardoor die steen langer door blijft glijden. Hoe zwaar is curling eigenlijk? Ik meen me te herinneren dat een aantal jaar geleden een zwangere vrouw aan de Olympische Spelen meedeed. Um, het gooien op zich is niet zwaar. Dat is een stukje techniek, uh, balans en, en finesse en gevoel. Dus daar heb je geen kracht voor nodig. Het vegen is wel degelijk zwaar. Uh, het vegen komt veel kracht bij kijken en ook uithoudingsvermogen. En bij veel kampioenschappen speel je ook vaak twee wedstrijden op een dag. Dus ook daarvoor moet je enigszins uithoudingsvermogen hebben. Jullie mogen dus doen, nu meedoen aan het EK mixed. Hebben jullie nou inmiddels wat wedstrijden gehad? Even kort, hoe zijn die gegaan? We hadden een slechte start. De eerste wedstrijd hebben we verloren. Daarna hebben we ons herpakt. En de, laatste, de afgelopen drie wedstrijden hebben we gewonnen. Dus we staan uh, op drie winst na vier wedstrijden. En er komen nog vier wedstrijden aan. Dus uh, we hebben vandaag toevallig tegen, de, um, ja, tegen het land van, van de Keurling, Schotland, hebben we van gewonnen. Uh, dus de, Schotland is de makenmat van de Keurling en wordt altijd hoog ingeschat. Dus uh, we hadden ook sterke tegenstander. Ik moet zeggen dat het einde viel gelukkig geluk een beetje onze kant op. Voor de rest hebben we een hele goede wedstrijd gespeeld. Dus ook niet onverdiend. Uh, ja, we hebben een gelukkige winst gehaald vandaag. En daarmee zijn we op drie winst gekomen. Nou, gisteren hadden de Schotland vandaag, Rusland. Hebben jullie veel kans vandaag? Um, Rusland heeft gisteren de eerste verliespartij uh, om de oren gekregen. Dus we hopen dat we ze nog een nederlaag toe kunnen brengen. Um, als we ons niveau halen wat we gisteren tegen Schotland speelden, dan, uh, dan is die kans aanwezig dat we Rusland ook kloppen. Hoe goed is eigenlijk Nederland als we Europees dat bekijken? Um, Nederland hikt tegen de top 10 van Europa aan. Zowel bij de dames als bij de heren. De afgelopen jaren zijn, uh, uh, is Nederland een aantal keren... bij die top 10 van Europa gekomen. Alleen je moet dan vervolgens in die top 10... bij de eerste acht eindigen om in die top 10 te blijven. Want de nummer 9 en 10 uh, van die top... Die degraderen elk jaar weer. En dan komen er weer twee nieuwe landen die promoveren vanuit de lagere pool. Vanuit de B-klasse, zeg maar. Die komen naar boven. Dus uh, Er zijn een aantal keren heen en weer gevlogen afgelopen jaar. En dus het wordt nu weer tijd dat we het gat gaan sluiten. En dat we echt de aansluiting bij de top gaan maken. En hopelijk bij die top 10 kunnen gaan blijven. We Nederlanders houden heel erg van schaatsen en dus van ijs. Maar hoe kan het dan toch zo zijn dat curling niet zo populair is in Nederland? Dat is een hele goede vraag. Die vraag stellen wij onszelf ook heel erg vaak. Um, omdat wij ja, uh, tegen hetzelfde probleem aanrikken natuurlijk. Um, ik denk dat Keurling verkeerd begrepen wordt, door heel veel mensen. En dat het daardoor een beetje een slecht imago gekregen heeft. Uh, terwijl dat niet terecht is. Over 398 dagen is het zover. We gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van 2012. Krijgt democraat Barack Obama een tweede termijn? En wie wordt zijn republikeinse tegenkandidaat? Met nog meer dan een jaar te gaan is de campagne al volop begonnen. De voorverkiezingen van de presidentsverkiezingen lijken ver weg, maar niet als het aan Florida ligt. De staat heeft hun primaries voorverkiezingen namelijk vervroegd naar 31 januari. En dat levert stress op voor de republikeinen. We gaan het hebben in onze rubriek: De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Waarom levert dit extra stress op? Ja, de voorverkiezingen die vinden plaats in alle 50 staten. Maar de kandidaten die focussen zich echt vooral op de eerste staten. Omdat ze dan hopen... Ja, heel veel momentum op te bouwen, zodat uh, ja, zijn uh, tegenstanders meteen naar de race kunnen duwen. Nou, doordat Florida nu de voorverkiezing naar voren heeft geschoven, dan moeten opeens al die uh, kandidaten, zoals Perry, en Beck, Bachman en Romney, waar we het steeds over hebben, opeens hun uh, strategie gaan aanpassen. En uh, ook komen nu opeens al die dagen ja, steeds dichter op elkaar te liggen. Hè. Ze komen allemaal nu ongeveer in januari. Ja, en dan wordt het opeens een heel druk programma voor die kandidaten. Maar mag dat eigenlijk wel? Mogen ze wel voorverkiezingen eerder houden, Florida? Nou, uh, in principe, uh, de Republikeinse partij, partij in elke staat besluit voor zichzelf wanneer ze de verkiezingsdatum doen. En de landelijke partij probeert dan ja, wat druk uit te oefenen, zodat iedereen zich aan de ongeschreven regels houdt. Wat ze we dan wel eens doen is dan, uh, ja, uiteindelijk hebben ze allemaal landelijke paraat. En dan zeggen ze, nou, Florida, als je dat doet, dan uh, gaan wij 20% van jullie landelijke stemmen afpakken. Nou, traditioneel gezien is het zo dat Iowa al het eerst gaat. En daarna is de staat van New Hampshire, en uh, dan volgt de nieuwe, uh, Nevada. En South Carolina is traditioneel gezien altijd de eerste uh, zuidelijke staat in de VS waar de voor verkiezingen zijn. Nou, Florida heeft zich nu dus voor South Carolina geschoven, in januari. Uh, maar uh, South Carolina heeft zich vandaag dus, uh, eigenlijk een paar uh, uur geleden, uh, laten weten dat zij ook weer een data hebben gevoegd. Zij gaan dus op 30 januari hun verkiezingen weer houden. Maar waarom wil Florida zo, gauw, zo graag voor South Carolina? Ja, de staten die, uh, uh, uh, die later voorverkiezingen hebben, die, die zijn heel erg jaloers op staten zoals Iowa, New Hampshire en South Carolina. Want die krijgen namelijk heel veel aandacht van politici omdat ze vroeg het seizoen zijn. Omdat ze namelijk dus dat momentum willen opbouwen En dan gaan ze, uh, ja, ze allemaal cadeautjes aan, uh, aan, aan iedereen daar in de staat om ja, zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Allemaal projecten, scholen en zo. En uh, Florida hoopt op deze manier dat uh, ja, de kandidaten zich gedwongen voelen dat, uh, dat zij extra geld krijgen. Kijk... Uh, de staten die in de tweede helft van de voorverkiezingen zijn, want alle 50 staten hebben voorverkiezingen... Ja, die doen er uiteindelijk uh, uh, vaak niet meer toe, dat er dan nou gewoon duidelijk een voorloper is. En dan is het gewoon eigenlijk al voorbij. Ja, de strijd van uh, Obama tegen Clinton in 2008 was bijvoorbeeld een hele grote uitzondering... waarbij het heel erg lang spannend bleef, maar meestal is het gewoon na een maand of twee jaar beslist. Laat ons focussen op een aantal kandidaten, want de, de tijd nadat, zeker als de verkiezingen ook nog eens vervroegd gaan worden, de voorverkiezingen dan... Um, er zijn ook een aantal nieuwe kandidaten. Vanuit New Jersey schijnt de gouverneur zich kandidaat gesteld te hebben. Wie is dat? Ja, hij heeft zich niet een kandidaat gesteld, maar dat willen heel veel mensen wel. Uh, het gaat om Chris Christie. Uh, Chris Christie is uh, ontzettend een ontzettend aardige man. Hij is heel intelligent en hij is ook nog eens een heel scherp politicus. Uh, hij is uh, gouverneur van New Jersey en dat is een outsourcing-staat uh, die uh, volledig door de Democraten wordt gecontroleerd. Het is ook een hele corrupte staat. Uh, je zult hem waarschijnlijk wel kennen van de, de TV-serie The Sopranos. Of Boardwalk Empire, dat zich uh, daar ook afspeelt. En uh, Christie heeft in de, de twee jaar dat hij nu gouverneur is, uh, de corruptie heel hard aangepakt. En hij heeft ook nogal uh, strijd geleverd tegen vakbonden. Uh, dat heeft hem nogal populair gemaakt. En er is nu ook een uh, flinke roep onder Republikeinen dat hij zich kandidaat moet stellen. Maar wat nou, natuurlijk gek is, echt... is dat. dat, dat uh, New Jersey ja. is toch een hele democratische staat. En daar is een nu een Republikein dus heel erg populair. Ja, want mensen waren de corruptie zat. En mensen waarin het zat dat. Uh, bepaalde vakbonden daar uh, ontzettend veel controle hadden over de staat. Dus ze, waren, ze wilden gewoon verandering. Dus ze hebben opgestemd op ja, uh, een anti-establishment stem. En, uh, en, en, en Christy, uh, ja, die, uh, die werd daardoor gekozen. En maar uh, Christy, en dat is wel misschien wel leuk om te vertellen, heeft wel één uh, groot issue. Uh, hij is nogal, uh, nogal zwaar om het, uh, om het lijf. En dat is toch wel heel belangrijk in Amerika. Want mensen willen er graag dat de president goed uitziet. En ze vinden ook dat de president fit moet zijn dat hij... Nou, ...een heel erg belangrijke functie heeft waardoor hij heel erg hard moet werken. Dus Chris Christie is, eigenlijk, de... gewoon, Chris is gewoon eigenlijk te dik om president te worden? Hij is ont... Nou ja, zie maar eens een foto van hem opzoeken. Het is echt een best wel zware man, ja. En daar zijn sommige mensen bang voor, dat hij te dik is om gekozen te worden, ja. Maar in Amerika is iedereen toch bijna te dik? Tenminste, dat is het vooroordeel. <laughs> ja, ja dat, nou, op straat is dat inderdaad wel, wel, wel waar... Uh, maar uh, het idee van een president is dat hij dan uh, beter moet zijn dan andere en dat mensen zien. Ja, we graag een president die er uh, wel goed uitziet. Dat is toch wel belangrijk. Ja. En we hebben even een foto van hem opgezocht. Het is wel een, een hele blije dikke man. Ja, het is een gezellige dikker. Ja, een gezellige dikker. Laten we nog even hebben over een van die andere kandidaten, uh, Perry. Dat is iemand die uh, hoge ogen gooit op uh, de laatste weken. Maar er is deze week toch een incident met hem geweest. Wat is er gebeurd? Ja, er is een incident geweest. Um, uh, Perry heeft een zomerhuisje ergens in Texas. En uh, dat heeft hij al sinds de jaren zeventig. En toen we dat gekocht hadden, wachtte er een steen voor de deur met de oude naam van dat huisje. En dat, uh, de naam was Niggerhead. Nou, dat woord is ontzettend vaak geladen in Amerika. Dat mag je absoluut niet zeggen in de media. Het, heeft, uh, het heeft, is vaak geladen ook zeker vanwege het slavernijverleden. Uh, uh, het, je, het wordt ook helemaal zelfs geband uit, uh, uit oude literatuur. Uh, uh, uh, boeken bijvoorbeeld. Um, maar uh, ja, het probleem is dus dat dat, ja, dat dat dus met hem in verband wordt gebracht met een, een huisje wat hij heeft. En dat was dan wel vervaagd en zo, maar hij heeft het nooit echt verwijderd of er overheen geverfd. En, uh, en dat is toch wel een groot issue. Voor maar hem. hoe reageert nou, hij dan je... zelf daarop? Hij heeft, het, ja, hij heeft er niet op gereageerd. En dat is waarschijnlijk. Uh, hij, hij hoopt dat het gewoon een beetje overwaait. Uh, ja, hij, hij laat het een beetje op hem afkomen op dit moment. Maar denk je dat dit hem veel schade zal doen? Ja, ik denk dat dit wel een groot probleem is. Uh, zelfs bij de, de Republikeinen is dit gewoon echt not dan ook. Is het is wel interessant omdat een van de Republikeinse kandidaten die, die runt een, een, een, een, ook een Afrikaans-Amerikaanse man is. Uh, Herman Kane uh, is eigenaar van, uh, van een uh, pizzaketen. En die heeft zich ook uh, ja, heel erg erover uh, uh, uh, boos gemaakt. Uh, maar wat je wel uh, interessant ziet hier, is dat ja, elke week heeft de media wel een lievertje: dan is het Rip Perry, dan is het Bachman. En dan uh, zijn ze dan daar een week alweer zat. Dus nu is het echt uh, Chris Christie is echt de uh, flavor of the week. Ja. Uh, ondanks dat Christie steeds zegt dat hij absoluut niet, uh, niet wil runnen en dat het niet van zijn vrouw mag. En dat hij waarschijnlijk gewoon denkt uh, dat hij over vier jaar veel meer kans heeft. Maar uh, uh, dus de, het zijn ook wel heel erg de media die steeds de kandidaat heel erg opkloppen en dan ook meteen weer aftuigen. Dus ik ben wel benieuwd wat uiteindelijk tijdens de verkiezingen echt gaat gebeuren. Dus op dit moment uh, is uh, de gezellige dikkerd eigenlijk een goede kans hebben en Perry is afgeschreven. Ja, Christy is een goede kans hebben, maar ik denk niet dat hij, dat hij de in gaat. Nou, spannende zaken omtrent de vervroegde voorverkiezingen. Volgende week horen we weer een nieuwe verkiezingsupdate van jou. Dankjewel, Wouter Zantingen, WNL's verkiezingsexpert vanuit Washington. Graag ja, gedaan. Overal ter wereld werd gisteren stilgestaan bij de rechten van dieren. Toch zijn er ook dieren die zelfs op Werelddierendag vergeten worden... omdat ze ze opeten, gebruiken voor proeven of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 ...toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Geachte minister-president. Ik ben Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. Gisteren was het Dierendag. En veel dieren hebben dat ook gemerkt. Sommigen kregen een extra bot, of extra brokken, of een extra wortel. Dat is mooi, want daar is Dierendag ook voor. Maar er zijn ook miljoenen dieren die gisteren helemaal niets hebben gemerkt... ...van Dierendag. De zogenaamde vergeten dieren. Welke dieren zijn dat? Dieren in asielen... ...zwerfdieren... ...proefdieren... ...jachtdieren... ...of dieren in de bio-industrie. De dierenbescherming komt op voor deze dieren. Uw kabinet gaat de dierenpolitie invoeren. Dat is een goede zaak. En de dierenbescherming wil daaraan meewerken als partner. Maar wilt u onze partner zijn als het gaat om de vergeten dieren. Bijvoorbeeld proefdieren. Er zijn duizenden proefdieren per jaar in Nederland. Dierproeven zijn nodig. Maar we kunnen de proeven verminderen, verfijnen en vervangen. Laten we met elkaar uw kabinet en de dierenbescherming samen... met de wetenschap een project doen als partners... voor de proefdieren, voor de vergeten dieren. De dierenbescherming heeft veel ideeën... En steekt hier bij de hand naar u uit. Word partner van de dierenbescherming. En werk met ons samen voor de vergeten dieren. U mag mij gerust terugbellen. Alvast bedankt. Mark Rutte, u heeft het gehoord. U mag hem terugbellen. Frank Dales, en hij is van de dierenbescherming de directeur. Het eerste uur van nu al wakker zit er bijna op. Dat betekent dat wij nog één uur te gaan hebben in deze nacht. Blijf luisteren. We gaan even uit voor het NOS Journaal. WML.